uur. Dit is Radio 1, met Sven Kokkelman. De SP wil precies weten hoeveel geld de Nederlandse de Afghaanse president... in koffertjes en boodschappentassen zou hebben betaald. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Eindhoven Airport heeft steeds vaker te maken met gevallen van mensensmokkel. Vorig jaar ging het om 31 gevallen. Volgens de Marisouce stijgt het aantal gevallen van mensenhandel op het vliegveld, omdat Eindhoven Airport zelf ook groeit. Regionale luchthavens zijn belangrijk voor mensensmokkelaars omdat ze makkelijk bereikbaar zijn en er goedkope vluchten naar heel Europa vertrekken. De, de kleine luchthaven, de regionale luchthavens hier, is als low budget, waar, waar men zich met name op richt, is natuurlijk aantrekkelijk voor, uh, voor de crimineel vanuit het, uh, als voorbeeld als het Oostblok. De Marisouze zegt dat de smokkelaars het vooral gemunt hebben op Oost-Europese vrouwen die in de prostitutie terechtkomen. Gisteren is er massaal gekeken naar Nederland 1. De inhuldiging van koning Willem-Alexander in de nieuwe kerk trok de meeste kijkers, bijna 4,9 miljoen mensen. Dat is bijna 90 procent van de mensen die op dat moment TV keken. In Griekenland wordt sinds middernacht gestaakt tegen de vergaande bezuinigingen van de regering. Naar verwachting komt daardoor het openbare leven grotendeels stil te liggen. De vakbonden willen dat de bezuinigingen en belastingverhogingen teruggedraaid worden, maar volgens premier Samaras komt dat de Europese noodhulp in gevaar. De landelijke staking duurt tot middernacht. Volgens de bonden ligt onder meer het openbaar vervoer plat, er rijden geen treinen en bussen en ook de veerboten tussen de eilanden varen niet. In het parlement van Venezuela zijn parlementsleden in de nasleep van de presidentsverkiezingen met elkaar op de vuist gegaan. Daarbij zijn volgens de oppositie 22 mensen gewond geraakt. Oppositieleden zeggen dat president Maduro hun mond dood heeft gemaakt... omdat ze weigeren zijn verkiezingszegen van 15 april te erkennen. Maduro wond toen nipt van tegenkandidaat Capriles. Zolang de oppositieleden Maduro niet erkennen... mogen ze niet in het parlement spreken. Uit woede hielden enkele oppositieleden gisteren in het parlement... een spandoek omhoog, waarna de vlam in de pan sloeg. Het Van Gogh Museum in Amsterdam is vanaf vandaag weer open. Het museum was de afgelopen zeven maanden voor het publiek gesloten... vanwege een renovatie. Het pand aan het museumplein heeft onder meer een nieuwe parketvloer gekregen... en ook is er een nieuwe klimaatinstallatie geplaatst. Het museum is dus weer open, maar het verbouwen gaat de komende anderhalf jaar nog door. Waarmee wij ons hoofdentree richting het museumplein willen verplaatsen... maar ik wil er nadrukken dat daarbij het museum niet nog een keer hoeft te sluiten... Met de heropening van het Van Gogh Museum... zijn de drie grote musea aan het Museumplein in Amsterdam... voor het eerst in tien jaar alle drie weer open. Dan het weer, zonnige periode met hier en daar wat bewolking. Het wordt 13 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. En daar is vanavond kans op een enkele bui. Morgen af en toe een bui, maar ook volop zon... met temperaturen tot 19 graden. Lekker weer dus en droog. Toch nog gedoe op de weg, John Bakker, bij de uh, Ja, twee, twee files die uh, wel aan het oplossen zijn. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij 1 brugge, drie kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Onspek en op het Valburg... ook daar nog drie kilometer. John, dankjewel. Straks, dames en heren, cash. Betalingen aan de Afghaanse president Karzai, de SP... eist duidelijkheid van de regering. Hoort u zometeen bij de KRO. Blijf bij ons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 Is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De SP eist duidelijkheid over cashbetalingen aan de Afghaanse president Karzai. Koning Willem-Alexander laat het protocol los op het podium bij Armin van Buren. Wat zijn eigenlijk de do's en don'ts voor een koning? Fotograferen, surveilleren en spioneren, de mogelijkheden van de drones, zijn eindeloos. Ik denk dat die technologie bijna niet te stoppen is. Waar dit naartoe gaat, ik zou het absoluut niet weten. En het ochtendhumeur van Koos Postema, het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro, Goedemorgen Nederland. Met koffers, rugzakken en zelfs boodschappentassen... werd afgelopen jaren geld afgeleverd... bij het kantoor van de Afghaanse president Karzai. De Amerikaanse inlichtingendienst, CIA... probeerde met miljoenen dollars invloed uit te oefenen in Afghanistan. Harry van Bommel van de SP, goedemorgen. Goedemorgen. Wist de Nederlandse regering dit? Uh, ik denk het wel... Um, Nederland heeft zelf ook uh, diverse betalingen gedaan. Uh, misschien niet rechtstreeks aan Karzai, maar wel uh, aan lokale uh, heersers, moeten ook we zeggen. Met, ook met koffers, rugzakken en tassen. Nou, daar gaan mijn vragen over. Kijk, u moet zich voorstellen. Uh, toen wij in Urusgan, toen Nederland in Oeruzgan actief was. toen moest er uh, beschermingsgeld betaald worden. om te zorgen dat uh, aanvoerroutes veilig waren. Dat daar Nederlandse vrachtwagens over konden rijden. Um, met, uh, met belangrijk materiaal voor de Nederlandse militairen. Uh, die wegen die werden gecontroleerd door krijgsheren. En die moesten daarvoor betaald worden. Ja. Naar verluidt zou dat gaan om tonnen. Nou ja, je, moet niet, uh, je kunt niet verwachten dat dat via uh, de, de, de giro wordt betaald. Dus daar zal ook wel cash aan te pas zijn gekomen. Ja, hoe weet u dit eigenlijk? Nou ja, daar heb ik al eerder vragen over gesteld in 2008 en 2009. En toen heeft de regering ook erkend dat uh, het beveiligen en de kosten voor de beveiliging, um, dat dat onderdeel uitmaakte van die projecten. Ja. Uh, ik uh, had toen niet het uh, vermoeden dat het uh, een verhaal zou zijn zoals in de New York Times, waarbij dus in inderdaad wordt gesproken over tassen met geld... Uh, die door de Amerikanen zijn betaald, ook door de Iraniërs. De zouden zelfs met een SUV een, uh, een, een grote auto vol met cash... zich gemeld hebben bij het kantoor van de president. Ja, dat zijn beelden. Uh, je moet je toch niet voorstellen dat dat met Nederlandse euro's is gebeurd. Maar het is heel wel denkbaar. Maar goed, er is natuurlijk een verschil tussen krijgsheren betalen... omdat je je militairen wil beschermen. Ik bedoel, in dat soort landen gaan dingen nu eenmaal soms zo. Dat klopt. Of dat je de uh, president, die je nou net van een soort van vrij land in het zadel wilt helpen... dat je die persoonlijk gaat betalen om invloed te krijgen. Dat is toch een andere, dat klopt. Een andere zaak, zou dat je zeggen. Dat klopt. Maar uh, ook het betalen van die krijgsheren... is natuurlijk uiterst dubieus. Omdat die krijgsheren een, uh, een hele eigenaardige rol spelen. En eigenlijk uh, de macht van de president uh, dwarsbomen. Dus uh, de, de krijgsheren sterker maken. Daarmee vergroot je het probleem in Afghanistan. Ja. Um, daar zit ook heel veel corruptie omheen. Ja. Uh, corruptie is sowieso een wijdverbreid... Uh, uh, probleem in Afghanistan. En dat gaat ook tot aan de top. Ja. Dus tot aan het uh, kantoor van de president. Maar zegt u nou dat er een uh, geldbeluste corrupte geldwolf... daar in dat paleis in Kabul zit? Nee, dat zeg ik niet. Uh, ik zeg wel dat uh, zijn kantoor en personen rond Karzai... die zijn eerder al in verband gebracht met corruptie. Uh, corruptie is niet een, uh, een probleem in Afghanistan. Corruptie is het systeem in Afghanistan, wordt er vaak gezegd. En dat heeft te maken met ja, dat mensen uh, voor allerlei diensten geld vragen. En ja, die krijgsheren zijn daar het meest duidelijke voorbeeld van. Ja. Maar ook ambtenaren en anderen. Dus het, het is een, een centraal probleem in Afghanistan. Maar een belangrijke vraag lijkt mij toch ook... of er cashgeld vanuit Nederland bij de president zelf terecht is gekomen. Ja. Ja, nou, ik wil het liefst weten van alle cashbetalingen um, uh, en hoeveel dat dan betreft. En heel belangrijk natuurlijk, of die geldstroom, als dat cash gebeurt, of die geldstroom ook gevolgd is... kan worden vastgesteld dat dat geld um, uh, in de juiste zakken terecht is gekomen. Ik, uh, ik waag dat te betwijfelen. Nou ja, dat is net het probleem van cashgeld. Dat er meestal geen bonnetjes voor worden ja, erbij gehouden dat en dat ook niet de, de, de ontvanger niet met een resuut tekent. Nee, dat klopt en daarom zou dat ook zo min mogelijk moeten gebeuren, zeker in, uh, in dit soort landen. Uh, ik mag... Uh, Mag aannemen en ik hoop dat, uh, dat de praktijk uh, die uh, de New York Times... van de afgelopen tien jaar heeft geregistreerd, dat die nu veranderd is. Maar uh, uit het artikel blijkt dat Amerikanen in ieder geval zelf... nog wel doorgaan met cashbetalingen. Dus het, uh, het probleem blijkt nog niet opgelost. Maar goed, wij hebben daarmee gedaan aan allemaal militaire missies. Uruzgan was de grootste, u bent daar zelf ook vaak geweest. Uh, juist om te zorgen dat die bevolking in een wat democratischer... vrijer land zou kunnen leven. Ja. Dat was toch de opzet van onze bijdrage daar aan die militaire missie? D dat klopt helemaal. Uh, maar ook Nederland en uh, de NAVO in zijn algemeenheid... Uh, kan niet om de lokale machtsverhoudingen heen. En daarin spelen die krijgsheren en hun milities... spelen daarin een belangrijke rol. Ja, nee, maar dat begrijp ik wel. Maar het, het geld afleveren bij het kantoor van de president... is natuurlijk een ander verhaal. Dat klopt. Uh, want de vervolgvraag is natuurlijk... wat heeft dat eigenlijk allemaal voor zin gehad... Ja. als blijkt dat je een, een tweede corrupt regime daarin het zadel houdt... Ja. dat misschien wat minder uh, fanatiek in zijn religieuze uitingen is? Ja, nee, dat ben ik zeer met u eens. Dat is natuurlijk de centrale vraag die we bij de evaluatie... als we straks uh, helemaal uh, klaar zijn in Afghanistan... in 2014 is de bedoeling dat, uh, dat, uh, dat, we, dat we er allemaal weg zijn, ook de Amerikanen. Ja, dan zal die vraag wel aan de orde moeten komen. Wat voor Afghanistan hebben we gecreëerd? Niet alleen achtergelaten, maar gecreëerd. Want door het betalen van, uh, van mensen... Uh, door het systeem van corruptie in stand te houden... Ja. Um, hebben we natuurlijk de, de gewone Afghaan geen plezier gedaan... want ja. die, uh, die is daar niks beter van geworden. Aan de andere kant, meneer van Bommel, er ging het natuurlijk niet alleen maar... om het bevrijden van de bevolking van Afghanistan... maar ook uh, om het onder controle te krijgen van dat land... en tegelijkertijd op zoek te gaan naar Bin Laden. Dat was een tweede uh, argument ja. waar, om die oorlog daar te voeren... als vergelding voor 9-11. Uh, en uh, cashbetalingen door de CIA en omkopen... om uh, politieke invloed te krijgen in een bepaald deel van de wereld... is natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome. Wat zo oud als de weg na, naar Rome... Um, uh, ook zo oud als de weg naar Rome is dat uh, opstandelingen tegen, tegen regimes... Uh, dat die betaald worden, zo is aan, aan, aanvankelijk ook de opstand tegen de Taliban uh, uh, gefinancierd door de Amerikanen. Maar wanneer er nu geld terugvloeit naar... Um, uh, de krijgsheren en in het verlengde daarvan ook naar de taliban. Ja, dan hebben we een monster gecreëerd in Afghanistan. Um, een, monster, een veelkoppig monster, ja. uh, waarvan we nog niet weten welke kant het op gaat. Maar dat de taliban daar na het vertrek uh, gewoon weer onderdeel wordt van, uh, van de machtsstrijd, dat staat wel vast. Is het denkbaar dat Nederland dus ook indirect door het geven van dat geld uh, de taliban weer in het zadel heeft geholpen? Ja, indirect denk ik dat dat zeer wel denkbaar is. Uh, hè, want je weet bij... Maar dan hebben we dus een oorlog gevoerd tegen de Taliban... want daar ging het per saldo om... Terwijl we ze via de achterdeur hebben betaald om weer de mogelijkheid te geven om weer terug te keren in het zadel. Ja, dat is denkbaar. Om, zeker omdat in de provincies, in sommige provincies, de Taliban uh, gewoon actief is. Uh, en ook samenwerkt met, uh, met krijgsheren. Uh, Nederland heeft voor die beveiliging, ik heb daar toen concreet naar gevraagd, uh, betalingen gedaan aan civiele beveiligingsorganisaties. Ja. Wat dat dan ook mogen zijn in, uh, in een land als Afghanistan. Dan moet je echt denken aan milities van krijgsheren. Ja. Maar zij mogen dat ook weer onder, uh, uh, door onderaan laten uitvoeren. Dus ja, ja. dat daar lokale uh, taliban-achtige krachten bij zitten... Ja, dat, uh, dat lijkt mij voor de hand liggend. Want dat zijn, dat zijn gewoon de, de troepen en de, de milities die daar heersen. Ik neem aan dat u dan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie moet zijn. Ja. Uh, als de betreffende ministers in kwestie uh, Timmermans en Hennis Plasgaard... daar geen antwoord op kunnen geven... Nou ja, zij zullen daar wel een antwoord op moeten geven. Want zij zullen ook uh, de bestedingen van Nederlands geld moeten verantwoorden. Er ja. zijn betalingen gedaan, dat ja. staat vast. Dat is ja. ook al eerder erkend. Ja. Maar ja, nou, de bonnetjes nog, zodat ja. we weten wat En als er geen terug... bonnetjes zijn? Ja, dan zullen we op zijn minst moeten een, een aannemelijk verhaal moeten krijgen over wat daarvoor geleverd is. En door en... wie? En als nou blijkt dat dat geld inderdaad in verkeerde handen is terechtgekomen... waardoor die hele operatie daar op zijn minst uh, niet helemaal effectief is gebleken... Dat drukt u mooi uit. Ja, Ik kan uh, zo de politiek in, hè? Ja, u, u kunt zo aanschuiven. Nou, Dan, dan hebben we daar contrapolitiek, uh, contraproductief gehandeld. Hebben we uh, de eigen weerstand georganiseerd. Ja, uh, de, voor het zover is, zullen we dat eerst moeten, moeten constateren. Maar ja, dan, hebben, dan heeft uh, de regering natuurlijk een probleem. Want... Uh, er is daar veel meer gebeurd. Uh, Nederlanders hebben daar gevochten. Daar zijn mensenlevens uh, verloren gegaan. Ja. Uh, als je je eigen tegenstand organiseert... Uh, dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Tot slot, u was gisteren in de, de Nieuwe Kerk. Uh, en tot verbazing van sommigen... stak u twee vingers op en legde u de uh, eet af. Met andere woorden, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Bent u ja. religieus? Ik, ik ben katholiek, beleidend. Uh, het is niet voor het eerst dat ik de eten afleg. Ik, uh, ik heb dat al een keer of zes, zeven gedaan. Uh, bij, iedere keer als er een nieuwe kamer komt, dan moet je de eet of de belofte afleggen. Daar heb ik steeds de eet afgelegd. Maar daarvoor ook als gemeenteraad zit in Amsterdam en als deelraad zit. Dus uh, ja, gisteren waren er wat meer televisiekijkers dan uh, normaal. Vijf miljoen. Dus uh, ja, krijg je wat meer reacties. Juist ja, goed. Niks nieuws onder de zon. Dus. Niks nieuws onder de zon. Ik dank u zeer. Graag Meneer Van Bommel.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 Fotograferen, surveilleren, spioneren. Er is weinig dat niet kan met een drone. De ontwikkeling van de techniek gaat sneller dan onze wetten kunnen bijhouden. Jammer voor uw privacy, hoort u in een verslag van Sander Bartling. Vrij simpel, dus een knopje take-off. Op het moment dat je daarop drukt, stijgt hij op. Oh ja. <lacht> hij komt gevaarlijk dichtbij, Ik kan je hem ietsje verder van ons af. Hobbyvliegen met Gerald Poppinga van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium. Met een drone van nog geen 300 euro uit de speelgoedwinkel kinderlijk eenvoudig. Op het moment dat je je duim erop legt en je kantelt het tablet naar links, zie je dat het systeem eigenlijk ook naar links kantelt. Tegen de persvoorlichten aan. <laughs> het, is, het, ja, het is een onschuldig systeem. Nee, een onschuldig systeem is het niet. Want een drone die uitgerust is met een goede camera, kun je ook gebruiken voor surveillance, opsporing of spionage. En dat gebeurt ook. De politie zet veel vaker drones in dan we tot nu toe wisten. In officiële stukken staat dat in de eerste acht maanden van vorig jaar... vijf keer een drone is ingezet. Maar uit onderzoek blijkt nu dat de politie elke derde dag met een drone vliegt. Een van de plaatsen waar politiedrones actief waren is Arnhem. Alleen was de inwoners van Arnhem niets verteld door de politie zelf. heeft u nog die, uh, die ja. staatscorant? Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden Arnhem en Ede. Ja, wat er feitelijk staat is dat er gedurende 13 weken... is er in de avond en nacht van donderdag op vrijdag... en de avond en nacht van vrijdag op zaterdag... is het aan uh, het normale reguliere luchtverkeer verboden om boven Arnhem te vliegen. En dat heeft men gedaan om door Defensie met zijn onbemande drone... Uh, het mogelijk te maken om bijstand te verlenen aan de regiopolitie. Dat klinkt ingewikkeld, zegt bestuurslid Maarten Venhoek van D66 in Arnhem. Maar volgens hem kan het twee dingen betekenen. Enerzijds het zou het kunnen zijn dat men een, eh, een direct opsporingsdoel had. Dat men iemand op de korrel had. Dan denk ik van, waarom dan gedurende 13 weken maar twee nachten? En wat ik meer waarschijnlijk acht, is dat men vanuit de lucht cameratoezicht heeft gehouden. En eh, ja, dat noemen wij dan maar in de wandelgangen geheim cameratoezicht. En dat is op grond van de gemeentewet eigenlijk helemaal niet toegestaan. Het is niet zichtbaar, je weet niet dat het gebeurt. Het is een, uh, een aantasting van de privacy, want je mag formeel cameratoezicht toezicht alleen maar in de openbare ruimte doen. Ja, die drone die vliegt ook boven u en mijn achtertuin. Okay. En uh, ja, als je de camera beelden bekijkt op het internet, wat zo'n ding kan, dan is zelfs uh, mijn slaapkamer niet meer veilig. Het is van alle tijden dat de privacy geschonden wordt. Maar het wordt steeds makkelijker en het wordt ook steeds makkelijker dat ik gevolgd kan worden door iedereen. <middels> Lambert Rojakers, ethicus aan de Technische Universiteit Eindhoven, houdt zijn hart vast. Want als de technieker is, is het eigenlijk al te laat voor de wetgever om daar nog iets tegen te beginnen, zegt hij. Je kunt zeggen, ja goed, als ze nu toch langzaam in de Tweede Kamer nu ook bewust van zijn dat de privacy geschonden kan worden, dan kunnen ze wel een mooie regelgeving uh, maken. Maar dat is niet te handhaven. Want ik weet toch niet wie mij gefilmd heeft met een drone die, die voor mijn raam uh, vliegt. Het is ook onbekend wie iets op YouTube zet. Men is er eigenlijk per ongeluk achtergekomen... dat de politie die drones heeft en dat ze ze ook gebruiken. Wat, wat vindt u ervan dat daarover gezwegen is? Het is sinds eigenlijk pas één, ja, een jaar of twee... Dat, dat mensen eigenlijk beseffen dat er drones zijn... en dat ze, dat ze ook massaal worden ingezet. En dat, dat herken ik wel wat er ook met politierobots is gebeurd. Dus ik weet niet of het echt stiekem is gebeurd. En, en dat merk ik ook eigenlijk in de politiek. Dat ze nu pas... He, sinds, sinds kort, een paar weken geleden, zijn er eindelijk eer, de eerste keer vragen gesteld... over de inzet van politierobots. Maar we hebben ze al een aantal jaren. Het is de technologie die ons permanent inhaalt... en waar je merkt dat onze regelgeving en onze discussies in de maatschappij steeds bij achterlopen. Maarten Venhoek van D66 vraagt zich oprecht af of de techniek eigenlijk nog wel bij te houden is. Of het niet al te laat is. Hoe kom je af van iets wat er al inmiddels is? En uh, misschien zijn we dan wel aan de achterkant nu iets aan het repareren... wat we niet meer gerepareerd krijgen. Ik denk dat die technologie bijna niet te stoppen is. Dit is duidelijk een open source technologie. Dat betekent dat de software redelijk makkelijk op internet te vinden is. Je kunt het makkelijk kopiëren. Een, een meisje of een jongen hè, op een universiteit kan dat verbeteren. En weer op internet zetten, daar zet je geen stop op. Dus uh, waar dit naartoe gaat, nou dan, uh, dan ben ik heel erg pessimistisch. Oké, okay, ready for landing. Daar komt hij. Ik zet hem even netjes hier. Oh, maar dat is makkelijk. Je drukt gewoon op één knopje. Er staat landing. En dan doet hij dat verder zelf. Nee, hij landt zichzelf. Er zit ook een hoogtemeter in. Die hoogtemeter zorgt ervoor dat hij vlak voor de landing uh, bijna stil hangt. Oké, okay, een kind kan de was doen. Een kind kan de was doen. Morgen meer en vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom via Goedemorgen Nederland.kro.nl. Straks koning Willem-Alexander springt door het podium van dj Armin van Buren en dat stond niet in het draaiboek. Of toch wel? Eerst nu het toch humeur, hier is Koos Postema. Gistermorgen zat ik om even over half tien klaar een van de honderd camera's gleed langs de vele ramen in de Amsterdamse paleismuur. Niemand te zien. Of toch, een man keek naar buiten. Plasterk. Ik deed de tv meteen uit. Maar ook weer aan. Er zouden toch ook belangrijke shots komen die dag. En die kwamen. De abdicatie en de inhuldiging. Daar ging het om. Daarvoor en ertussendoor en daarna... werd er de godsganse dag over gepraat. Anderhalve republikein had de scherpzinnige tekst Beatrix rot op bedacht. En dat leidde voor de zoveelste keer... tot het vraagstuk waarbij de werkloosheid niet vergeleken is... moeten we een gekozen president willen? En niemand, nee, niemand heeft het dan over... wat de bevoegdheden van zo'n president zouden mogen zijn. Nee, de kleine plaatjes, de gebeurtenisjes gisteren... waren veel leuker. De balkonscène met het... Even wuiven misschien, van Beatrix in open microfoon. Beatrix als oma, zeer indrukwekkend. Het geeuwen van de kleine Amalia. Het kamerlid dat de belofte aflegde in het Fries. Mag dat? Senator Jan Nagel, die, dat beloof ik, vragend uitsprak. Wat voert hij nou weer in zijn schild? En al die verslaggevers in het land, met wat we eens koekhapreportages noemden deden wij dat vroeger beter? Nee hoor, hetzelfde getut. Mijn favoriet, altijd al, van de verslaggevers, is Ron Frezen. Hij had zelfs nieuws, Ron. In Eindhoven, zei hij, is het vier graden warmer dan in Amsterdam. Die Ron, altijd al een nieuwsgetter geweest. En die knipoog die Maxima de koning gaf, twee knipoogen zelfs. Ik zou, als ik Willem-Alexander was geweest, meteen de mantel... En die scherp afgeworpen hebben en op haar toegesneld zijn. Maar ja, ik ben geen koning en dus niet onschendbaar. En de ministers, oh ja, die zijn verantwoordelijk. Hé ja, zullen we het daar weer eens over hebben? Voor de honderdste keer nodigen we ook Plasterk uit. Die <lacht> komt vast. <lacht> Koos Postema, morgen de ochtendtubeur van Henk Spaan.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 Twee voor twee, Engrid. Het is vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Koning Willem-Alexander zegt geen protocolfitagist te zijn. Nou, dat werd gisteren duidelijk, want hij stapte op het podium bij DJ Armin van Buren. Hendrik de Groot, goeiemorgen. Goedemorgen, mijn goedemorgen, Koppelman. <laughs> u bent kenner van het protocol. Ja. Uh, ik heb begrepen van de burgemeester dat de koning dit wilde. Dat er toen wat telefoontjes waren. Dat de burgemeester het eerst geen goed idee vond. En dat het hem toen werd gezegd, nou, dan wens ik u veel succes. Is dat de gebruikelijke gang van zaken, namelijk als het staatshoofd iets wil, dan gebeurt het? Uh, doorgaans wel, maar de, uh, een, een verstandig staatshoofd luistert ook altijd naar de adviseurs. Als hij zegt van dit kan niet, dan moeten ze het niet doen. En in en dit, dit geval kon het dus niet. kennelijk? Ja. Vond u het leuk dat hij het protocol daardoor brak eigenlijk? Uh, ja, maar. Met enige ijzeling hoor ik al. Ja, ik, ik vraag me af, ik denk dat het toch wel een beetje geregisseerd is hoor. Oh ja? Want ja, die kade is toch wel heel hoog. Daar heb je wel die boot van Port of Amsterdam voor nodig om die. Diegene? Die, uh, ja, om uh, daar te kunnen komen dus. Want die, die rondvaartboot is vrij laag. Dus uh, ik denk dat er toch wel een klein beetje regie is geweest. Juist. Nou, uh, bent u uh, verantwoordelijk geweest, ook bij Binnenlandse Zaken, voor het protocol? Als de koning nou zegt: Ik ben geen protocolfetischist. wat betekent dat dan? Nou, dat betekent niet zo heel veel, want de volgende, de volgende dag heeft u het alweer herroepen. Dat zei ook Arenda, Arendo Jouwstra gisteren uh, bij het uh, duo Trip en Kersboom. Ja. Dus uh, ik, uh, ik geloof daar niet zo in, <laughs> eerlijk gezegd. <laughs> Waarom niet? Nou, kijk, je hebt gewoon een protocol nodig. Net als gisteren is er ook een protocol nodig, want je kunt niet met 2000 man tegelijk aankomen bij die kerk. Nee. En dat moet gewoon geregeld worden. Dus ook de koning die weet, en dat heeft hij van zijn moeder en dat heeft hij van zijn vader ook, ook uh, geleerd, dat protocol nodig is. En, ja. uh, en als hij zegt ik ben geen protocolfetischist, dan bedoelt hij dat hij niet protocol om het protocol wil hanteren, maar wel protocol om het zo soepel en plezierig mogelijk te laten verlopen. Ja, en dat was gisteren natuurlijk bij uitstekend dag waar het een en al protocol was. Het was een en al protocol en, en uh, dat heb je dan ook maar eens in de 33 jaar. Um, maar laten we vaststellen dat het natuurlijk een prachtige dag was, het was een feestelijke dag en het was een fatsoenlijke dag. Dat is natuurlijk een mooie drie-eenheid geweest. Ja. En uh, mede dankzij dat er een goed protocol was, dat plezierig voor iedereen was. En uh, is het nou zo dat er protocolair ook nog dingen niet helemaal volgens de regels zijn gegaan? Ja, er waren een paar schoonheidsfoutjes. Welke? Ik dacht dat Prins Charles iets te vroeg de kerk binnenkwam. Want ...op grond van zijn rang. Hij is een van de langste kroonprinsen in de wereld. Ja. Zou hij dus vlak voor Albert... Uh, de, ...de prins van Monaco moeten arriveren... En uh, voor de uh, kroonprins van Thailand, want zijn vader zit nog langer dan de moeder van Charles. Ja. Maar hij kwam als een van de eerste binnen en je zag ook, hij ging zitten op die eerste rij... en die rijen achter hem voor de overige prinsen en prinsessen, die bleef leeg. Terwijl je eigenlijk van achteren naar voren werkt. In het protocol is het zo, hoog, wacht niet, op laag. Ja. Dus uh, dat had dan ook moeten... Uh, maar, nou zou het zo kunnen zijn dat Charles gewoon zichzelf al vrij hoog vindt, toch? Ja, maar er is gewoon een internationaal protocol. En dat ah. is gewoon een, een, een, een internationaal hoe is hoe. En en die rang, die, die, die, die rangorde wordt door iedereen gehanteerd. Dus, dus dat waren een paar kleine schoonheidsfouten Ja, en dan vond ik in de pre presentatie vond ik het jammer dat dat als het kerstboom een paar keer een fout maakte met het orde lint van de koning. Je moet weten dat hij op die dag de hoogste, de hoogste onderscheiding draagt. Dus de militaire Willemsorde en ja. de zijn Orde van orde nassau en ja. daarna een Nederlandse leer. Toen ja. heb ik maar even gebeld dat het dat was en toen is het gelukkig gecorrigeerd. Maar... Ah, dat was u die dat zei. Nou ja, goed, ja, zij zat wel, er voor ja. een dag en dauw nou en, <laughs> en, en, en tot iedereen lang op bed, bed lag. Dus dan kan dat <laughs> natuurlijk gebeuren. Goed, dan nou, weten we ook weer wie de beller was achter het rechtzetten van dat dingetje. Ja, en, en weet u wat? Ik en weet u wat? Heel ik kort nog, doen? Ik, want... ik, ik, ik, ik zal de redactie. In mijn nieuwe protocolboek toesturen. dat ik voor de koning heb gemaakt. Dus nou, doet u ons er ook heen dan? Ik stuur er jullie ook heen toe. Goed <laughs> okay. zo, Sven. Hendrik de Groot, hartelijk dank. Fijne nou. dag. Het is al half elf geweest. snel afronden en naar Naida met Lijn 1. Ja, goedemorgen, Sven. Lijn 1 komt vandaag vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen. Want we gaan hier zo meteen praten over de grenzen van het persoonsgebonden budget. Is er een grens aan zorg? En zo ja, welke en wie bepaalt dat? U hoort het straks in Lijn 1.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 Bij de man die ervan wordt verdacht gifbrieven te hebben gestuurd naar onder andere president Obama zijn sporen van het giftige ricine gevonden. Bij een doorzoeking van zijn huis werd de stof onder meer gevonden op een stofmasker. En buiten, in een afvalbak, werden nog meer sporen gevonden. De verdachte werd zaterdag opgepakt.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 Ja, die staan er allebei nog. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam na een ongeluk bij Knoop het Hoeverlaken op 3 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Knoop het Ewijk 4 kilometer. Dankjewel John, ik zeg tot morgen. Hier nu verder met Naida. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Naida, Orange 7. Goedemorgen luisteraars. Zorg is een van de grootste kostenposten van onze samenleving. Een groot deel van onze zorgkosten wordt gemaakt door het persoonsgebonden budget, oftewel het PGB. Ja, als je zorgbehoefend bent kan je bij de overheid een PGB aanvragen waarmee je zelf zorg kan inkopen. In de praktijk reizen de kosten de pan uit... en er wordt veel misbruik gemaakt van PGB-gelden. Om onder andere deze reden werd het PGB al bijna om zeep geholpen door Rutte 1... en Rutte 2 wil er ook in snijden. Aan u, beste luisteraar, is de vraag vandaag... hoe ver moeten we gaan met het bieden van dure zorg? Moet iedereen de zorg krijgen die hen in staat stelt... om een goed, nuttig leven te leiden? Of is er een grens? En zo ja, waar ligt die grens en wie bepaalt dat? Lijn 1 is dit. U kunt reageren natuurlijk. 0800-1121. Mailen kan ook en twitteren ook. Dit is Lijn 1. Ja, en die little help from my friends, dat moeten ze dan wel willen. Hier in de Radboud Universiteit in Nijmegen zitten bij mij aan tafel... Clary Ramakers sectorhoofd van de afdeling Zorg, Arbeids, Sociaal Beleid... oftewel ITS in Nijmegen. Ja, en in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid... deed Clary Ramakers onderzoek tussen 1989 en 2011 naar PGW. Aan tafel zit ook Bart de Bruin en hij heeft een incomplete dwarslesie... en kan van, van zijn tenen tot aan zijn nek niets bewegen. Maar ondanks zijn handicap studeert Bart natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Ja, en sinds 2006 heeft hij een persoonsgebonden budget. Goedemorgen Bart, wij zitten hier als lijn 1 zijn we naar jou toegekomen... want het is jouw universiteit, hier studeer jij. Ah, je studeert hier wiskunde en informatica. Nee, ik studeer natuurwetenschappen. Natuurwetenschappen, kijk. Dat hoort bij wiskunde en informatica. Of zeg ik dat nu ook weer helemaal uh, Niet helemaal. Niet nee. helemaal. Ik doe even je microfoon <laughs> zo. Bart, kun je, ons, uh, kun je ons uitleggen? Of kun je ons, voor, ons, voor ons, voor mij en de luisteraars beschrijven? Hoe ziet jouw ochtend eruit? Wat moet er allemaal gebeuren voordat jij hier in jouw... wat ik zie, enorme zware rolstoel op de universiteit uh, aankomt? Ja, ik uh, moet... Zo'n 1 tot 3 uur aan ochtendverzorging hebben. om uit bed te komen, um, al dan niet met douchen. Beademing uh, duurt vrij lang voordat ik goed in mijn stoel zit. omdat het heel erg nauw komt. anders kan ik niet rijden. Daarnaast heb ik ook een vermoeidheidsziekte. dus ik kan niet om 6 uur opstaan. om hier om kwart voor 9 te zijn. Dat betekent dat ik hooguit om kwart voor elf college kan volgen. Ik rij hier zelf naartoe toe met mijn rolstoel. Er is hier ook iemand van mijn verzorgingsteam uh, om mijn jas weer uit te doen. Ik heb een groot team, 15 tot 20 mensen. Uh, omdat ik dus zoveel zorg nodig heb, ruim 80 uur per week. Uh, en ook mensen die bij mij thuis slapen. Voor het geval er iets gebeurt met de beademing. Uh, of simpelweg al een deken hoger of lager moeten leggen omdat ik het heet of koud heb. 87 uur verzorging per week heb je nodig. 15 à 20 mensen. Niemand maar even zal te zeggen bij jou in dienst zijn. Om voor jou ja. te zorgen. Ja. Dat is heel veel. Dat is heel veel. Um, maar de zorghoeveelheid is dan ook heel groot natuurlijk. En dat vereist een flexibel team. Want op het moment dat er iemand ziek wordt. Kan er niet even wat blijven liggen. Want dan blijf ik in bed liggen. Dus het werk zal altijd door moeten gaan. Dat betekent dat ik een groot team nodig heb om ziekte en vakantie op te vangen. Dat betekent wel dat ze natuurlijk weinig uren draaien per persoon. Want ik heb die ruim 80 uur per week. Is ja. in principe zeg maar voor twee personen een volle werkweek. Ja. Maar die 40 uur draaien ze niet. En nou heb jij ervoor gekozen, dat is natuurlijk... Excuse, is jouw keus om hier te studeren aan de universiteit. Ja. Hoeveel extra mensen heb jij nou nodig? Hoeveel extra hulp heb jij nodig, zodat jij hier kunt studeren? Ik heb op zich geen, nou ja, weinig extra hulp nodig. Um, toiletgang, dat gebeurt of het nou thuis is of op de universiteit. Ja, maar iemand die um, hier meekomt om jouw jas op te hangen? Ja, dus dat is één dat keer is per dag een jas aan en één keer per dag een jas uit, maximaal. Dus op zich is dat um, zeg een kwartier tot een half uur per dag extra. En hoeveel kost dat, die 15 à 20 mensen die jij in dienst hebt? 80 uur per week, hoeveel kost Het dat? totale plaatje, ik, ik krijg 162.000 euro per jaar om mijn zorg van te betalen. Ja. En dat is inclusief huishoudelijk, dat is weer apart van de verzorging. En jij woont zelfstandig? Ik woon zelfstandig. Ja, Nou, Zit, zijn jouw ouders meegekomen? Rechts, ja, en links, uh, rechts van mij zit jouw moeder en links van jou je vader. Ja, dan ga ik toch even misschien in jouw oren onaardig doen... maar dit denk ik 162.000 euro... zodat jij, Bart, alleen kunt wonen, kunt studeren... en uh, ja, toch, wat is het, 15 à 20 mensen voor jou moeten zorgen. Lieve mama, u ziet eruit als een ontzettende lieve moeder. U bent nu ook meegekomen. U kunt toch die jongen zelf thuis verzorgen? Dat heb ik gedaan tot zijn achttiende... Zoveel ik kon en toen kon ik niet meer. Hij is. Uh, ik, uh, ik ben lichamelijk daardoor gewoon kapot. Ik heb heel veel en heel lang voor hem gezorgd. 24 uur per dag. En uh, met mijn man samen, dat deden we samen. Maar op een gegeven moment, dan kan je niet meer. Dan ben je op. En uh, toen hij op zijn. 11 uh, werd geopereerd aan, aan, uh, aan zijn rug, waarbij hij een dwarslijstje opliep, buiten zijn spierziekte. Uh, ja, werd het helemaal uh, heel erg moeilijk. En uh, ja, Hij wilde naar Nijmegen, hij wilde leren. Want dat was toen ook... Hij wilde alleen maar leren. Dat was het enige wat hij wilde en wat hij ook kon. En wat hij kon beheersen. Want voor de rest kon hij niks beheersen. Alleen in zijn hoofd. En uh, ja, toen hebben we hem daar ook naartoe laten gaan. En, uh, nou, het is een heel moeilijk eerste jaar geweest na zijn operatie. Maar uh, we hebben hem toen laten gaan omdat wij ook niet meer konden... We zijn wel in de buurt gebleven en we waren erbij als het moest. Maar de verzorging, dat werd toen al zo zwaar. En toen met zijn achttiende, toen zei hij zelf... mama, ik kom niet meer thuis in de weekenden. Want jij kan niet meer. En papa? Ja, dat komt zo'n beetje op hetzelfde neer. Uh, ja, ik ben nu 62 en ik heb ook rugproblemen. Dus uh, dat, dat gaat allemaal niet meer hem verzorgen. En ja, wij, zijn, uh, wij woonden in Schravendeel, bij, uh, bij Dordrecht. En we zijn uiteindelijk deze kant uitgekomen. Ook voor hem om toch nog hand- en spandiensten te doen. Buiten eigenlijk speler B. Ik ben een uh, ja, mantelzorger, zoals dat heet. En stel dat nu, vanwege de bezuinigingen... Uh, als Bart straks wordt gekort... en er is geen 162.000 euro meer, maar veel minder geld... gaat u er dan weer voor om zorgen? Is dat realistisch? Nee, dat is niet realistisch. Want mijn rug wordt daar niet beter van als meneer Rutte de centen eraf haalt. Klaarie? Ja, kijk, wij zijn in 1989 begonnen met het persoonsgebonden budget. Het is overgewaaid uit Amerika. Er was een hele grote groep uh, jonge, uh, lichamelijk zwaar gehandicapten... De uh, Independent Living Movement was dat. Die hebben eigenlijk het uitgangspunt van het PGB is naar Nederland overgewaaid. Ja, en Klaire, jij hebt uh, ik heel, heb lang, onderzoek heel lang onderzoek gedaan. Dus jij weet alles over het PGB. Even de microfoon is dichterbij. Ja. Dat zal ik even doen, maar hij zit daar vast. Ja. Goed, um, dus we zijn daar in 1989 mee begonnen... met een experiment voor uh, verpleging en verzorging. En uiteindelijk zijn we dus nu uh, zo'n beetje uh, ruim twintig jaar later. We zitten in 2013. En ik denk dat in het geval van Bart hij dus nu anders niet... Uh, zelfstandig thuis had kunnen wonen zonder een pgb. Absoluut niet. Absoluut niet. Hij had waarschijnlijk ook niet kunnen studeren dan. Ik denk dat toen zijn ouders uh, besloten of ja, het niet meer aankonden... om de zorg uh, helemaal zelf te doen, dat hij naar een verpleeghuis was gegaan. Dus het pgb heeft hem in staat gesteld... zelfstandig te wonen en een eigen leven te leiden. Ja, en dat is probleem... ook het uitgangspunt van het pgb. Het probleem Word? is ook dat instellingen... ook. Um dezelfde zorg zullen moeten bieden. Ik krijg niet minder zorg op het moment dat ik geen pgb meer kan krijgen. Maar een instelling krijgt ook dezelfde hoeveelheid geld. Dus als die 162.000 gekort gaat worden... en ik zit momenteel in een situatie dat hoogstwaarschijnlijk... 60% van mijn budget eraf gaat... dan heb ik gewoon een enorm probleem. Dan kan ik nog maar twee weken per maand zorg krijgen. Maar als een instelling dezelfde hoeveelheid geld krijgt kunnen ze natuurlijk ook niet die 80 uur aan zorg per week gaan bieden. Dus de vraag is sowieso... Ja, maar goed, ik zit even heel praktisch te kijken. En Dan denk ik, stel dat jij inderdaad in een, in een verpleeghuis zit... dan is er één kok en die kookt gelijk voor heel veel mensen. Nu wordt er voor jou alleen gekookt. Dus heel veel dingen die jij nu één op één krijgt als diensten, als verzorging... die doe je dan voor veel meer. Dus dat kost toch minder? Nee, want het overgrote deel sta je één op één... Ik bedoel, we zijn in ieder geval nog niet zover... dat we in één grote douchaal met z'n allen tegelijkertijd gedoucht worden. Mm -hmm. Dat gaat allemaal één op één. En koken is inderdaad een klein half uurtje per week. Ja. Uh, of sorry, per dag. Um, daarnaast wordt er binnen het huishoudelijk budget... overigens geen geld geïndiceerd voor het koken. Ze gaan ervan uit dat je een magnetronmaaltijd opwarmt, een tafeltje, dekje bestelt of en dat doe wat je? dan ook. Nee, ik kook wel zelf. Um, maar even, dat... even terug, 60% wordt jij straks gekort. Ja. Wat betekent dat dan heel praktisch? Wat kun je straks niet meer? Kun jij straks dat niet meer studeren? Dat betekent, en dat klinkt heel hard... maar dat betekent gewoon dat ik dood zal gaan. Kijk, ik heb um, dan niet genoeg zorg meer om überhaupt naar het toilet te kunnen. Nee, maar goed, van die 40% die er overblijft, als jij niet meer gaat studeren, dan ga je niet dood. Ja, ga ik dood. Als jij niet meer gaat studeren, dan ga je dood. Ja. Nou, niet omdat ik niet meer ga studeren, maar omdat ik gewoon de rest ook niet heb. Kijk, zoals ik zei, het zal ongeveer een half uurtje per dag uh, zijn, hooguit vijf dagen in de week, als ik niet meer kan studeren. Hè? Ja. Um, dat kost het studeren, zeg maar, extra. Dat is 2,5 uur. Als ik dat van die 80 uur afhaal, heb ik nog steeds 77 en een half uur nodig. Dus als ik 60 in budget achteruit ga, dan red ik dat niet. Clarie, onderzoeker, ja, jij weet alles voorstellen. van de Ja, maar ik moet toch over even een, een, een, een nuancering aanbrengen. Want Bart heeft een heel groot budget. Uh, Bart is ook zwaar lichamelijk gehandicapt. Dat mag ik uh, toch wel zeggen als ik dat zo zie. Maar de meeste mensen met een persoonsgebonden budget hebben een veel lager budget. Ja. Gemiddeld gaat het om een bedrag Wat van zo'n 16.000 euro komen in een aanbraak, aanmerking voor de Alle PGB. mensen die dus een zorgvraag hebben. Dus mensen die een zorg, mensen met een aandoening, een beperking... die kunnen een persoonsgebonden budget aanvragen. Ja. En ze worden dan vervolgens geïndiceerd door het met centrum. Met een lichamelijke beperking? Nee, ook met een verstandelijke beperking. Ook mensen die eh, psychiatrische problematiek hebben... of ouderen met een somatische problematiek. Dus, maar uh, dat klinkt wel heel breed. Dan denk het ik, is ook heel God, breed. Het wel. Heel, heel... Wie bepaalt dat dan? Dus stel dat ik uh, een burn-out heb, depressief thuis zit... omdat ik iedere dag Radio 1 niet meer trek... Dan kan ik een PGB aanvragen. Dan zou je een PGB kunnen aanvragen. En wat nou een beetje. Uh... Dan vind ik het niet raar dat die kosten de pan uitreizen moeten nou, Ja, Maar zeggen. ook daar wil ik een nuancering in aanbrengen. Want uh, bij de introductie van uw verhaal uh, zei u dat zeg maar, het PGB de grootste kostenpost is binnen de algemene wet bijzondere ziektekosten. Maar nu gaat u zeggen dat zo. is niet zo. Nee, dat is ook niet zo. Want het is slechts 10% van de totale okay. uitgaven. Uh, u moet niet vergeten: 20% van de mensen die een zorgvraag hebben, uh, kiezen voor. Voor een persoonsgebonden budget... en 80% maakt gebruik van zorg in natura. Ja. Um, dus... Op zich genomen... Het blijft ehm, een grote post. dat kunnen we wel Het blijft een grote kostenpost, ja. maar het ligt vanwege andere redenen heel erg onder het vergrootglas. Dat komt omdat mensen de beschikking krijgen, van, uh, uh, beschikking krijgen over geld om daar iets mee te doen. En daar is men in Nederland gewoon toch altijd een beetje bevreesd over geweest. Ja. Van gaan die mensen dat dan ook inderdaad ...goed besteden. we zo over, want inderdaad... ...en sommige van die mensen besteden het helemaal niet goed... ...maar we gaan eerst even naar een beller. Goedemorgen. Ben ik dat? Ja hoor, dat bent u, we horen u, zegt u het oh. maar. U bent in de uitzending. Ja, nou, Oké, okay. nou weet je, het is, ik had eerder... Uh, ...ik weet niet zozeer of ik veel weet over het persoons, budget, ...maar de eerste wat in me opkwam toen jij aankondigde waar het over zou gaan... ...was die fantastische reclame een paar jaar geleden van die oude mevrouw... Die reclame had dus gewonnen. En die oude mevrouw die op die reclame kleedde zich uit. Mm -hmm. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ja, ik zie het en er werd ja. gezegd, de zorg kleedt ons uit. Ja. Daar is verre toen ook helemaal geen aandacht aan besteed. Maar toen speelde dat dus al. Niet zozeer alleen het persoonsgewonden budgetten, maar sowieso. En het is alleen maar verder gegaan. En dan denk ik, nou ja, eigenlijk vind ik dat verschrikkelijk ook voor die mevrouw. Ik bedoel, het was fantastisch dat ze dat deed. He, en zich ten overstaan van bijna het hele Nederlandse volk. Laat nou, ik het eventjes patriotisch zeggen. Zeggen uitkleden. Ja, en dan denk ik, kom op mensen. Ja, ja wat, wat gaan we doen? Want dit gaat alleen maar verder. Moeten ja. we mensen dood laten gaan in de reclame of zo? Blijf maar, maar even hangen, want alle... Klaar die, die wil reageren op wat je zegt. Blijf ja. even hangen. Ja. Uh, okay. Dat filmpje, dat ken ik ook, en het, het, het, het aandoenlijke daarvan was, of het schokkende daarvan was... is dat er dus zoveel verschillende soorten hulpverleners, verschillende soorten mensen uh, aan je lijf kunnen zitten om zeg maar, je te verzorgen. Uh, wat het persoonsgebonden budget mogelijk heeft gemaakt, is dat mensen zelf de keuze hebben in wie er aan je lijf komt, hoeveel verschillende mensen dat zijn en door de mogelijkheid van de inwisselbaarheid van de zorgfuncties... dus verpleging en verzorging, mag je tegen elkaar uitwisselen... hoef je dus geen tien verschillende mensen in een ja. week aan je lijf te hebben... maar je kunt het beperken tot één of twee. En dat is wel heel erg belangrijk voor het welbevinden... en voor het zelfrespect van mensen die hulp nodig hebben. Okay. Mag ik daar even op reageren? Ja. Want ik geloof niet precies dat, dat het is wat ik bedoel... of wat ze bedoelden met die reclame, want het lijkt nu... Alsof deze mevrouw het heeft over het feit dat de reclame gemaakt is... doordat zoveel verschillende mensen nee, die nee. die mevrouw ja. uitkleden. Nee. Dat ging over dat het uitkleden de van de zorg. Ja, over ja, dat er weinig overblijft. Oké. Okay. Dank je wel. En... Dank je wel ja. voor je reactie. Graag ja. Graag Even terug naar dat persoonsgebonden budget. Want klaar, je legt het net al uit... dat persoonsgebonden budget mensen krijgen een x-bedrag. En dat kunnen ze dan zelf uh, kunnen ze iemand inhuren... Maar daar gaat het ook mis, want daar wordt er ook misbruik van gemaakt. Ik zal misbruik niet ontkennen. Er wordt zeker misbruik gemaakt op verschillende niveaus. Zowel door de budgethouders zelf, die het soms... Uh, niet goed weten dat ze verkeerd bezig zijn. Dat is één punt. Er zijn ook budgethouders die bewust uh, zeg maar, uh, het, het, het PGB aan andere uh, dingen besteden dan aan uh, waarvoor ze geïndiceerd zijn, voor zorg. Maar dat is een veel kleiner aantal. Ik denk dat de grootste fraude gepleegd wordt door uh, de bemiddelingsbureaus uh -huh. en door zorgaanbieders die de mensen eigenlijk aanzetten om een PGB aan te vragen. Wat zijn dan die bemiddelaars, die bemiddelingsbureaus? Dat zijn dus dat? bureaus die eigenlijk het hele hele beheersmatige en het administratieve uh, uh, werk, wat, wat het PGB een, nu eenmaal met zich meebrengt, uh, uit handen van de mensen neemt. En dat kan wel ook een hele goede bedoeling hebben, maar er zit er ook heel veel bij. Maar het on... ja. Ja, We hebben een beller, bedoelingen. een beller die ook afhankelijk is van die PGB en die vindt dat er veel misgaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik spreek het altijd met het van Zuid Zeeland. Zegt u het maar. Uh, nou, dat er veel misgaat, dat, dat wil ik niet aan uh, of daar ben ik het niet mee eens. Maar ik weet wel, ik heb, uh, ik heb zelf een zoon waarvoor ik een uh, persoonsgebonden budget heb. Mm -hmm. Ik weet uh, wat dat er veel in omgaat. En ik weet ook dat uh, met de tarifering uh, het een en ander niet altijd helemaal correct is. En dat en dat is natuurlijk, uh, uh, dat maakt de discussie in deze heel erg moeilijk. Ja, en bent u, want om, om die PGB voor uw zoon te krijgen, bent u afhankelijk van intermediairs? Of regelt nee, u dat geheel zelf? Ik regel het geheel zelf. Ik regel eigenlijk daar waar het TGD voor uh, ontwikkeld is. Om zelf je zorg in te kunnen kopen. In dit geval voor mijn zoon. Um, uh, ben ik in staat om, om gewoon een heleboel mensen, een netwerk om me heen. Ik hoorde die meneer ook die, die, die, die studeert. Die, heeft, die is ook in staat om een netwerk om zich heen te zetten. Maar voor sommige onderdelen, bijvoorbeeld voor de zorg op school, mm -hmm. ben ik afhankelijk van het intermediair vanuit school. Ja. En daar vind ik, daar is, daar ik met name op dit moment enorm tegenaan. Uh, de school is hartstikke goed, laten we dat vooropstellen. Maar de tarievering gaat uit van, luister eens, het NZA geeft aan, een tarief is bijvoorbeeld 50 euro. Ja. Nou, dat wordt ons tarief. Nou, dat vinden we iets te veel. Daar maken we 90 van. En dat wordt het tarief zonder een goede onderbouwing te hebben. Ja. En als u weet dat ik uh, voor dat ene uur wat ik op school inkoop... Ja. zelf thuis drie uur kan inkopen... dan begrijpt u wel ja, waar het budget naartoe gaat. Ja, En dan denk je, maar kunt u dan onderhandelen met die school? Dat snap ik dan even niet zo goed. Want Of, of zijn, nee. zijn die tarieven van die school ergens wettelijk vastgelegd? Dat, of is dat, dat natte vingerwerk? Ik. Dat weet u niet. Uh, nou, een wettelijk kader ken ik niet. Maar wat ik wel weet is dat wij zijn afhankelijk van de ondersteuning die vanuit school komt. Ja. Omdat de school recht ook stelt van ja, daar moeten niet 400 verschillende medewerkers hier over de vloer lopen. Dus dat kan nee. ik wel inkomen. Maar ik kan dus niet onderhandelen over het tarief. Okay. En ik kan, niet onderhandelen over, ik kan alleen maar onderhandelen ja. over het aantal uren wat, wat ik inkoop. Helder, dank u wel. We leggen de vragen even voor aan Clary. Clary, als ja, ik dit hoor, denk ik... Kon je het horen? Als ik dit hoor van deze meneer... dus die uh, wil dan een uur inkopen op school... want het kind, zijn kind gaat ook naar school... dus er moet ook in worden gekocht. Dan komt de school met een bedrag. Meneer weet eigenlijk niet hoe komen ze aan het bedrag. Waar, wie gaat daarover? Wie bepaalt die bedragen? De school bepaalt het bedrag dan zelfstandig. Maar het is dan aan de budgethouder... en dat, dat houdt het gewoon in als je voor een pgb kiest... dat je zelf moet onderhandelen over die prijs. Ja, uh, maar dat ja. is wel het probleem wat je veel tegenkomt. Um, niet alleen uh, in het geval van deze school... maar ook veel verpleegkundigen vragen enorme bedragen. En um, als er bepaalde budgethouders zijn die het wel betalen... dan kunnen de mensen die dat niet vanuit hun pgb kunnen betalen, ja. Ja, die hebben dan gewoon een probleem. En in die zin um, vind ik wel dat de markt uit de hand gelopen is. Kijk, ik betaal mijn zorgverleners tussen de 13 en de 20 euro per uur, bruto. Ja. Nou, en hoe weet jij vind... dat dat 13, tussen de 13 en 20 moet zijn? Is dat gewoon een kwestie van onderhandelen? Dat, dat is wat ik ze bied. En um, ja, daar kan iemand mee akkoord gaan of niet. Ja. Want ik nou, dan moet dan zorgen dat ik alles. Ik heb een stevige onderhandelaar, want het PGB-tarief voor, uh, voor verpleging is uh, om en nabij de 48 uur. Dus dat, maakt, dat, het dan euro, je, dat maakt het dan het ook. En op het moment dat je, dat je de, de uren... klasse berekent, ja. het tarief berekent wat je krijgt, ten ja. opzichte van het aantal uur wat je geïndiceerd hebt gekregen, kom je niet op 48 euro per uur uit. Ja. En ja. dat kan niet. Maar part als ik dit zo hoor, en je legt het allemaal goed uit, en dan denk ik, nou, je hebt een. Uh, een incomplete dwarslezie. Uh, je hebt 15 tot 20 man uh, mensen nodig per week. die voor je zorgen, meer dan 80 uur. Dan denk ik, daar staat je hoofd toch helemaal niet te naar om te gaan lopen onderhandelen. over wie je hoeveel betaalt. Nee, maar ja, je zal wel moeten. Um, nou, ben ik er redelijk simpel in. Ik heb gewoon... een schaal vastgezet, één keer. Ja. En uh, die indexeer En dus jij maakt geen maar... gebruik... Ik onderbreek even, maar je maakt geen gebruik van de intermediairs. Want wij krijgen veel twitteren, mensen twitteren... die bemiddelingbureaus... die moeten aangepakt worden, want daar gaat het mis. Nee, ik heb wel een bureautje in dienst. Mm -hmm. um, wat voor mij... inderdaad de contracten maakt en zo. Maar ik kijk die contracten altijd zelf na. Ik teken ze zelf. Um, dus zij zijn echt alleen... Een ondersteunend administratief bureau. Ja. Uh, maar ik uh, kijk daarnaar. Ik heb dat volledig in de hand. Klarie. Kijk, het persoonsgebonden budget betekent ook lusten en lasten. En uh, waar ik heel erg blij mee ben, is eigenlijk dat wij weer teruggaan naar het trekkingsrecht. In 2003, toen ze alle regelingen bij elkaar hebben gegooid, we hadden iets van vijf of zes verschillende PGB-regelingen. Er kwam het PGB nieuwe stijl in 2003. Mensen kregen het geld weer op hun eigen rekening. Ik vond het gewoon zo. Ik vond het prima voor de mensen. Die waren daar blij mee. Maar uh, we hadden een, een, een organisatie, de Sociale Verzekeringsbank... die gewoon dat beheer van dat PGB uh, onderhield. En ook alle hulpverleners betaalde. Ik vond het een kapitaalvernietiging toen dat er afging. En ik ben eigenlijk blij uh, dat het weer terugkomt, het trekkingsrecht... Want dat uh, uh, maakt dat je een grote controle kunt uitoefenen op de bestedingen... en mm -hmm. dat je daardoor ook zeg maar, die intermediaire organisaties... zoals die mobielingsbureaus en andere mensen die fraude willen plegen... Ja. dat je daar toch een, de drempel daarvoor verhoogt. Ja. En nog meer Twitter, Twitteraars. U dan twittert ook... Nederland blinkt uit in een mensvriendelijke, maar ook fraudegevoelige systeem. Ja, als ik, gezien alle, alle tweets denk ik dat, dat dat er gefraudeerd wordt, doet de PGB geen goed. U wilt wat reageren, de moeder van Bart. Ja, nou, over dat fraudegevoelige. Het is natuurlijk iets um, wat bij de PGB's heel ver naar voren wordt geschoven. En dat is ook, dat doet de overheid, om de publieke opinie te bespelen... Want er is helemaal niet zoveel fraude. Ik denk, als de politiek eens in haar eigen ministerkamers zou kijken... dat daar misschien nog wel meer fraudeurs zitten dan bij het PGB. Zo, dat is gezegd. We, Met we het hebben overal teken. voorbeelden van fraude Bart. in alle sociale voorzieningen. Maar niemand zal um, een WW-uitkering daarom af gaan schaffen. Of een... AOE, uitkering ja. of wat dan ook. Maar Bart, kun je het begrijpen dat als jij het uitlegt... en tot, tot slot in de laatste minuut... als jij uitlegt, ik heb zoveel mensen nodig die voor me zorgen... en ik wil studeren. Kijk, de vraag is, als jij straks klaar bent met je studie... hoe groot is de kans dat jij kunt werken? En als jij gaat werken, hebben je twintig man nodig... om jou te helpen om überhaupt op je werk te komen? Maar die twintig, no die twintig man heb ik ook nodig als ik niet ga studeren. Misschien negentien en een half... Ja. Nou ja. Maar kun je het begrijpen dat mensen, gezonde mensen, als ze dit horen... en het bedrag dat erbij, dat het geld dat het kost... zeggen van, goh Bart, ga gewoon lekker bij je vader en moeder wonen. Laat hier maar voor je zorgen. En jongen, om... accepteer je lot nou, zij, en laat je studie zij, zitten. Zij kunnen het niet meer. Dus het gaat om een kwestie van beschaving. En wat is deze beschaving? Laten we mensen met een handicap gewoon wegrotten in een hoekje. Mm -hmm. Geven we ze een spuitje om ze lekker dood te laten gaan? Want ze zijn lastig. Al zijn we zo beschaafd. Uh, beschaafd. Dat iedereen kansen krijgt. Ja, en dat betekent dan misschien dat we allemaal iets moeten inleveren? Ja, en dat kan. En dat Gladie. kan ook, vind ik. Ik bedoel, dan eh, lever je een stukje vrijheid in. Die besteding van het geld, dat lever je in... Eh, tegenover het feit dat je wel zelfstandig kan wonen... en studeren met een PGB. Ja. Tot slot, Bart, ik geef jou het laatste woord. Voor alle mensen die nog steeds denken... Wow, ik weet het niet met die PGB, hoor. Dan vraag ik mensen... Wacht maar eens even met naar de wc gaan, omdat er niemand is om je te helpen. Wacht maar met naar bed gaan, omdat er niemand is om je te helpen. Hoe lang hou jij het vol? Dankjewel, mooi gezegd. Lieve luisteraars, dit was het weer voor vandaag. Morgen is het precies twee jaar geleden dat Ben Laden werd gevonden, opgepakt, neergeschoten en in de zee gedumpt. De vraag is: is dat een vloek of zegen? Als de redactie het lukt om morgen iemand te krijgen om hierover te praten... hoort u het morgen. Ben Laden, vloek of zegen. Dank u wel. De oorlogstaal uit Noord-Korea. Amerika en China zijn van plan om Noord-Korea sancties op te leggen. Achter de schermen moet er toch een grote irritatie bestaan, langzamerhand. Over het Noord-Koreaanse optreden. Noord-Korea is erg afhankelijk van China in die zin. Dus wat dat betreft hebben ze echt invloed. China zit echt een beetje een spagaat. Want die Noord-Koreanen en Chinezen, dat is ook uit elkaar gegroeid. Het belangrijkste nieuws uit het buitenland. Vanmiddag van 4 tot half 5 in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten.